9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd... voor een staakt dat vuren van zeker 30 dagen... in de Syrische rebellenenclave Oost-Ghouta. Vandaag vielen zeker 30 doden... en de afgelopen week kwamen bij elkaar zeker 500 mensen om het leven... door intensieve aanvallen en bombardementen van het Syrische leger... gesteund door Rusland...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 langs de lijn. We zijn er nog tot 11 uur. Ik ben benieuwd of er ergens uh, gescoord is bij de wedstrijden waar we zijn. Laten we kijken bij Heracles Pek bijvoorbeeld. bijvoorbeeld, Andy. Uiteraard 2-1 voor Heracles. Nadat uh, erop bleek dat uh, Pek drop en erover zou gaan, was het een goede aanval. Opgezet en afgemaakt door Vincent van die ervoor zorgt dat het 2-1 is voor Heracles tegen Pek Richard van der Maanden bij Herenveen tegen Excelsior. 0-1, de voorsprong dus nog altijd voor Excelsior. Het is uh, spannend, boeiend en Heerenveen, dat dringt steeds meer aan. Maar uh, nog altijd geen goals voor de Vriezen. VVV Vitesse, Nico. 1-0. Vitesse heeft één mogelijkheid gehad op de gelijkmaker. Mooie vrije schop van de Mount over het muurtje. Werd goed uit de bovenhoek getikt door Oenerstaal. Verder is VVV de betere ploeg voetbal makkelijker. Wint meer duels en het leidt met 1-0 in de koel. En in de primaire division Barcelona tegen Girona Jan-Vincent van Zuiden. 1-1 na ruim een kwartier. Barcelona natuurlijk de betere ploeg. Maar Girona laat zien waarom het de verrassing van de La Liga is dit seizoen. Want ze spelen brutaal mee. Creëren ook af en toe een kans. En doen dus voorlopig niet onder voor Barcelona. 1-1 na ruime kwartier. Stop thinking about you. En die houdt kan bij Herakles tegenpak. Ik Heb even opgezocht wat op zijn ja. shirt had staan? Of weet je het inmiddels ook? Ik weet het ook, maar zeg maar. In Pools was het. Ik hou van ja. je mama. Zijn ja. moeder is uh, ernstig ziek en dus is het prachtig dat hij gescoord heeft, zodat hij kan uh, tonen uh, dat, uh, dat hij bij zijn moeder is. En ik zei het al, dat moet je veel uh, veel vaker doen, uh, ook als ze niet ziek is. Balbezit voor Pexel. Het staat 2-1 ondertussen, want het was de gelijkmaker van Particek. maar die mooie 2-1 van uh, Vermeij uh, zorgt ervoor dat we naar een hele aantrekkelijke tweede helft zitten te kijken, want bijna was Peksvolle alweer weer zij gekomen. Een schot van uh, uh, Moktar kon uh, net niet aangeraakt worden door Saimak. anders was die bal het doel ingegaan. Nu kwam hij tegen de keeper aan. Tegen Bram Castro. Balbezit heel even nu voor Pek Zwolle. Maar Ryan Thomas raakt de bal kwijt. En dan kan Kuwas uh, ervan door. Kuwas nog altijd. Kuwas geeft de bal breed. Op de doelpunt te maken van de 2-1. Ook voor mij. Maar die komt niet uh, langs uh, uh, Freire. En dan kan eventjes, heel even maar. Kan uh, Pek Zwolle weer in de aanval gaan. Want uh, ze waren de bal weer kwijt. Nu gaat de bal via Freire over de zijlijn. Nico Wansia. Wat heb jij te melden? De 2-0 voor VVV. Het schot van Lennarty van een meter of 30 Er zit nog een verraderlijke stuit erin waar Remco Pasveer zich vreselijk op verkijkt. Want de bal lijkt echt houdbaar, maar Pasveer gaat uh, ja, niet goed naar de hoek en ziet de bal over zich heen stuiteren. En zo wordt de opdracht voor Vitesse moeilijker en moeilijker... om hier een goed resultaat te halen in de Koel cool en Venlo. Ik kijk nog één keer naar de goal. Het is echt een meter of 30 het schot van Lennart Thie. En inderdaad, de bal er nog wel op voor Remco Pas weer. Die bal moet hij gewoon hebben, een, doelpunt, of een doelman met zijn ervaring. Maar hij laat zich verrassen door het kunstras in de Koel. Cool. VVV dus op een 2-0 voorsprong tegen Vitesse. Goed, Richard van der Maanen bij Heerenveen Excelsior. Jij hebt net een, een, een, een Jacques Zwartje gezien, of niet? En Sjaak Zwartje, ja, de bal met de hand in het ja, doel bedoel ja. je. Nou, ongelooflijk joh, Fortes bij de tweede paal. En dat had hij echt niet nodig, want hij had hem gewoon binnen kunnen koppen. En dan was het 0-2 geweest voor Excelsior en misschien wel de wedstrijd beslist. Hoewel Heerenveen wel sterk hoor in de tweede helft, het krijgt veel kansen. Maar dit had gewoon de 0-2 moeten zijn. Maar de uitgestoken hand, de arm van Fortes, het was dom, absoluut niet nodig. Kreeg de gele kaart ook terecht van Wiedemeyer, Goal geannuleerd en dus blijft het 0-1 heeft het spannend. Spelen we nog 20 minuten. De corner. Dan moet Hansen daar uit zijn goal komen. Dat doet hij ook wel gedecideerd. Maar er volgt een nieuwe hoekschop voor Excelsior. Dat staat dus 0-1 voor. De goal van Van Duinen. Maar wat hebben we gezien aan de andere kant bij Herenveen? Weer een kopbal op het aluminium. Nu was het de bovenkant van de lat. Dat hadden we nog niet gezien. Een kopbal van Daniel Heu. Zo heeft Herenveen ook wel pech. Het trof natuurlijk in de eerste helft al twee keer de paal. Veerman is gekomen in de tweede helft. En dan komt een tweede wissel aan. Pelle van Amersfoort. De corner levert weinig gevaar op. En nu heeft Hansen de bal klaargelegd in minuut 71. Het is gevaarlijker geworden in de tweede helft. Herenveen krijgt veel kansen. Met name Veerman kei en keihard daarvoor in. Is het aanspeelpunt, was al betrokken bij een aantal mogelijkheden voor Herenveen in de tweede helft. Maar de beste kans was dus voor Heu. Flap, hij gaat eraf. Perle van Amersfoort komt erbij... voor de laatste twintig minuten in deze wedstrijd... in het Abelenstra Stadion. Herenveen zal een doelpunt moeten maken... want de vorige thuiswedstrijd verliep ook al zo teleurstellend... tegen Rode JC. Toen kwam Herenveen niet verder dan 1-1. En het staat nu achter 0-1 tegen Excelsior. Herakles op 2-1 tegen Pexvolle. Andy. Ja, ik heb de naam van Nicolas Frère al doorgestreed... want hij zou gewisseld gaan worden voor Ruben Lijon... in een uh, periode, in een minuut... waarin Pek drie, vier keer een mogelijkheid kreeg... om de gelijkmaker te scoren, maar hij wilde er gewoon niet in. En uh, nu ligt uh, Sendler op de grond. Die heeft pijn aan de enkel. En uh, Frère die blijft nog maar even in het veld staan. Die wordt nog niet gewisseld. Ruben Lijon moet nog even aan de zijkant wachten op het uh, ja-woord. Nou, ik zie uh, dat Sentler nu staat. Hij gaat wel naar de kant met de verzorger. Uh, Sentler van Pek 2-1 de voorsprong voor Heracles. Uh, ik moet nog wel even iets anders vertellen over uh, Ehizibue. Uh, die uh, eerder in de tweede helft gaf hij echt een uh, duidelijke elleboogstoot aan zijn tegenstander Kuwas. verontschuldigde ze zich meteen daarvoor. Maar het was uh, wel degelijk een uh, bewuste actie van uh, deze jongeman die heel goed kan voetballen, maar af en toe te nonchalant is. En uh, er komt allemaal wel Goed, maar toch ook een wissel aan de kant van in ieder geval uh, Herakles. En daar zie ik Brahim Dari komen. En daaruit gaat Patterson de maker van het eerste doelpunt van Herakles. Die gaat dus naar de kant Brahim Dari erin. En gaan we al de wissel krijgen. Ruben Lijon inderdaad, die gaat komen voor Nicolas Freire. We zitten in de, wat is het, uh, ik denk zo'n beetje de 73 ste minuut. En uh, het staat nog altijd 2-1 in het voordeel van de thuisploeg. 2, dus voor Herakles. Nico, want ja, volgens mij heb ik uh, uh, vorige week iemand horen zeggen... dat als VVV 34 punten had, dan was het veilig. Nou, ja, nou daar staan ze zo'n beetje staan ze nu. virtueel op in ieder geval. Het is ja. nog niet afgelopen, maar het ziet er wel naar uit... dat ze die 34 punten vanavond gaan pakken. Uh, weer een kans nu voor uh, VVV via Van Krooy. Maar de bal van achteruit is uh, net te hard. Deze bal wordt wel goed gepakt door Remco Pasveer. Die er dus absoluut niet uh, goed uitzag bij die 2-0 voor VVV. 2-0 is misschien een tikkeltje geflateerd. Maar VVV is wel de ploeg die verdiend op voorsprong staat. Ik begreep dat Henk Frezer, de trainer van Vitesse... gisteren de training een uurtje heeft uh, uh, uitgesteld. Zodat de hele selectie nog even naar de Olympische 1000 meter kon kijken. Hij hoopte dat dat een uh, inspiratiebron kon zijn. Hoe uh, Kjeld Nuis uh, ja, daar goud won. Maar hij wilde oh, gewoon uh, zelf kijken. Ja, dat kan het ook zijn, maar hij ja, stelde het verhaal van, het. van... ja, dat moet een inspiratiebron zijn. Nu staat er op het moment dat het moet uh, laat zien... dat er in de top alles gegeven kan worden. Nou, dat moet Vitesse ook doen, maar daar straalt de ploeg... eigenlijk helemaal niks van uit uh, vandaag. Het is ook misschien wel uh, wennen natuurlijk, zonder uh, Linse voorop. Dat is toch een handenbinder voor de tegenstanders. Maar wat de ploeg laat zien is behoorlijke flats. En als er al dreiging komt van Vitesse... dan komt het uit de standaard situaties, een vrije schop... of de hoekschoppen die het mag nemen. Verder weet het eigenlijk voetballend helemaal niks te creëren tegen VVV. En dus, uh, ja, heeft uh, Olympische kijken gisteren niet echt geholpen voor Vitesse. 28 minuten onderweg. VVV leidt met 2-0 tegen Vitesse. Het was trouwens Maurice Stijn schiet me in één keer te binnen die dat zei over, over die punten. Dus niet de eerste de beste. Kijk aan. Daniel Visser van Zuiden bij um, ja, de Catalaanse kraken tussen Barcelona en uh, Girona. Zit je een beetje te genieten? Ja, best wel. 27 minuten onderweg. Het staat nog altijd 1-1. Twee hele vroege doelpunten. In de derde minuut kwam Girona verrassend op 1-0. En in de vijfde minuut was het alweer gelijk via Suarez. Maar uh, inmiddels heeft Barcelona toch wel echt het heft in handen genomen. Maar we gaan eventjes naar Nico Vancia. Weer een doelpunt ditmaal van Vitesse. Althans, Vitesse scoort de aansluitingstreffer. Het is de uitbraak van Thomas Bruns aan de linkerkant van het veld. Die geeft de bal voor. En volgens mij was het Niels Reuzeler, de verdediger van VVV... die de bal in het eigen doel tikt. Ook Castaño's stond nog in de buurt. Ja, het is inderdaad Reuzeler die de bal achter Lars Onderstaal schiet. En zo komt Vitesse terug in de wedstrijd... met wat hulp van Reuzeler, de verdediger van VVV. En dan gaan we weer terug naar Barcelona. Jan Vincent. Ja, ik was aan het vertellen dat Barcelona inmiddels is toch echt wel dat het uh, stevig het heft in handen heeft genomen thuis tegen Girona. Het spel alleen maar op de helft van Girona op dit moment. Die hebben een muur opgetrokken. Ja, geeft geeft seizoen gelijk. Want uh, ja, ga je afvallend spelen tegen Barcelona, dan ga je er natuurlijk aan. Dus uh, verdedigen. En 1-1, uh, ja, dat is natuurlijk een prima tussenstand voor uh, Girona. Eerder dit seizoen trouwens hielden ze Atletico Madrid op 2-2 en op 1-1. Die Atletico wist niet te winnen van Girona. En uh, thuis tegen Real Madrid won Girona met 2-1. Ja, het geeft wel aan dat uh, Girona toch echt gewoon een ploeg is... Uh, die het hartstikke goed doet uh, dit seizoen. En Barcelona heeft er voorlopig ook wel uh, moeite mee. Het staat dus 1-1 na 28 minuten. En de mooiste kans die we nog gezien hebben was voor Lionel Messi. Hij kreeg de bal van Suarez. Nu trouwens ook een aanval van Barcelona met het schot van Messi. Dat gaat over, maar zojuist was de kans nog veel groter. Mooie steekpas van Suarez. Hij stak Messi weg die lopte de bal over de keeper heen, maar de bal werd van de doellijn gehaald door Bernardo, verdediger van Girona. Maar het is duidelijk Barcelona de betere ploeg, maar voorlopig staan ze nog wel, staan ze nog niet op voorsprong want het staat 1-1 tegen Girona. Steve Millerman en Jet Airliner. 10 voor half 10. In Barcelona ook. Barcelona tegen Girona. Jan-Vincent van Zuiden. Ja, het is 2-1 geworden voor Barcelona. Mag jij eens raden wie je maakt? Een uh, ja. Messi. Ja, Messi, ongelooflijk. Ja. Hij, uh, hij, maakt, hij maakt hem. En uh, ja, dat is uh, weer een record voor hem erbij. Want het is de 36ste tegenstander in de Spaanse competitie waar tegen Messi een doelpunt maakt. Ja. Nou, Raul en Aduric, Die maakten tegen 35 verschillende tegenstanders een doelpunt. Messi staat nu op 36. Ja, de goal is weer uh, echt Messiaans. Het is een lange bal van achteruit. Messi staat zelf buiten spel, maar doet even niet mee aan het spel. Want uh, Suarez die gaat achter die bal aan. Nou, zodra, zodra Suarez die bal heeft, gaat Messi natuurlijk wel weer deelnemen aan het spel. Dan krijgt hij die bal van. Soares. Gaat hij een beetje ver naar de zijkant toe van het doel? Denk je, nou die kans die lijkt wel voorbij. Want hij wacht wat te lang met uithalen. Maar ja, dan is Messi natuurlijk degene die zichzelf wel weer de ruimte creëert. Om alsnog die kans te verzilveren. Want hij loopt 1, 2, 3 verdedigers voorbij. Ze kijken ernaar. Het lijkt dan van waarom doen die verdedigers niks. Maar ze zijn gewoon niet snel genoeg. En Messi die draait naar zijn linker. En schiet hem hard onder de doelman door. En zo komt Barcelona dus na ruim een half uur. Op een 2-1 voorsprong door. Een prachtig doelpunt van Lionel Messi. Ja, en die uitkamer. Als we die lat inderdaad net als VVV op 34 punten zetten... dan is uh, Heracles uh, tegen Pexwolle op weg naar drie punten. En dus ook weer uh, bij handhaving. Ja, die komen dan op 30 punten. En dat is uh, netjes. Nou verwacht ik dat ze nog wel heel wat meer punten gaan halen. We hebben gewoon een solide degelijke ploeg. Met een aantal hele goede voetballers. Uh, Monteiro, uitstekende voetballer. En uh, nu gaan we overigens een wissel krijgen. Er uit gaat, als ik het goed zie, zijn Moktar. Moktar naar de kant. En erin komt uh, Quincy Mokhtar. Menig. Uh, maar Heracles uitstekende ploeg. Met Qwas een echt uh, geweldenaar. Maar ook uh, Monteiro. Wat ik al zei. goede spits met voor mij Die toch doelpunten kan maken. En uh, Pex Zwolle. Dat zit ook wel goed. Nu een hoekschop voor Heracles. Vanaf de linkerkant uh, gaat die genomen worden door Qwas. Twee in de voorsprong. In de slotfase. Want we hebben nog 8,5 minuten gaan in deze wedstrijd. Uh, Pex Wolle, Ik zei het al. menig gekomen. Uh, voor uh, Moktar. Maar we hebben ook al daarvoor een wissel aanvallende wissel gezien. Ondaan. Die kwam voor Ehisibue. Maar nu de hoekschop vanaf de linkerkant wordt weggekopt. Opgevangen door Montero. Die kan schieten. Maar schiet tegen de been aan van uh, uh, dat is de andere invaller. Ruben Lijon. Maar het uh, balbezit is nog steeds voor Heracles via Montero. Goeie opening richting de rechterkant. Waar uh, Tim Breukers de bal heeft. Breukers speelt de bal in de voeten van Vermeij. Vermeij ja, die draait de verkeerde kant op. Raakt de bal kwijt. En dan kan uh, die, uh, Peck Zwolle overnemen. En als het snel gaat dan kan het gevaarlijk worden. Want hier is Namli. Namli heeft de bal. Kijkt uh, op de as van het veld naar rechts. Maar krijgt de bal niet bij Ondaan. En dan kan hij weer overgenomen worden door Heracles in deze leuke tweede helft. Ah, goed werk weer van Ryan Thomas. Speelt een uitstekende wedstrijd. Thomas nu kijken wat hij uh, weet te bedenken. Hij speelt de bal naar buiten. naar nou, Ondaan wordt zelf onvergekegeld. Maar het balbezit blijft voor volle. <tiek> Ondaan speelt de bal dan terug op Sentler, Die dus hersteld is nadat hij licht geblesseerd raakt. Hij speelt de bal naar buiten naar nou van, Polen. van Polen. Nu alles en iedereen zo'n beetje in de buurt van het strafschopgebied. Slechte voorzet wilde ik zeggen. Maar die komt nog in de buurt van Partycheck. Die kan niet kop. Maar de bal wordt weggekopt in de voeten van Ondaan. Ondaan, randje, strafschopgebied. Moet de voorzet komen. Komt ook richting de tweede paal. Oh, wat scheelt het. Het is bijna de gelijkmaker, maar bijna niet helemaal. Het was Saimak die de bal kon koppen. Kopte de bal uh, eigenlijk terug. Kon er net niet bij. En kon hem dus niet op doel koppen. En het terugkoppen betekent dat Bram Castro de bal heeft voor Heracles. De slotfase is ingezet met een offensief van Pek Zwolle. Maar Pek Zwolle staat wel achter met 2-1 tegen Heracles. Slotfase ook bij Herenveen tegen Excelsior Richard. Spannend hoor. Zeven minuten nog en Heerenveen wat heeft het toch al veel kansen gekregen? Het zit ook niet mee voor de ploeg van Jurgen Streppel. Ook in de tweede helft heeft het zeker vijf grote kansen gekregen. Om de 1-1 te maken. Maar het staat nog altijd 0-1 voor dat geslepen Excelsior. Dankzij een goal van Mike van Duinen wordt hij net als vorige week weer matchwinner. Het zou wat zijn en over veilig. Handhaven gesproken. Ja Excelsior 29 punten. Pakt het weer. Drie punten vanavond komt het gelijk met Heerenveen. Ja en dan kan daar de vlag toch ook uit hoor in Kralingen. Complimenten voor de ploeg van Van der Gaag. De coach die het goed doet. Ook weer dit seizoen met Excelsior. Herenveen dringt aan. Herenveen doet er alles aan. Herenveen krijgt kansen. Maar Excelsior verdedigt toch ook wel goed. En heeft natuurlijk snelheid voorin met die invaller Levi Garcia. Want dat is een slimme zet van Van der Gaag geweest door hem te brengen. Bal nu teruggespeeld op Hansen. Lange bal naar voren. Aanname met de borst in de middencirkel bij Veerman. Er is volop gewisseld door Streppel. Van Amersfoort is er bijgekomen. Mihailovic is er bijgekomen. En nu wordt er dan met een ja, soort 3-3-4 systeem gespeeld. Vier spitsen met Reza Koussianenjat en Veerman in de punt van de aanval. Naast elkaar en op de flanken Mihailovic en Seneli. Nu is Seneli even uitgeweken naar de rechterkant. Paasje is kort. Moet er een voorzet komen van Eudekaart die komt ook. Die uh, wordt weggekopt die bal door Vaas. Eudekaart die er zojuist ook uh, heel dichtbij was. Prachtige actie. Glipte langs twee man. Maar daar stond opnieuw. Kiept uitstekend. De ervaren Theo Zwarthoed. Excelsior houdt nog altijd stand. Zes minuten plus wat extra tijd. Het is 0-1 voor de ploeg uit Rotterdam. Jan Vincent van Zuiden. Die uh, ziet Barcelona uitlopen. Doelpuntenmaker. Ja, Lionel Messi maakt er 3-1 van. Het is een vrije trap op de rand van het strafschopgebied. En Messi, ja dat is dan toch wel mooi. Hij gokt erop dat die muur van Girona, dat hij gaat springen. En wat gebeurt? Die muur die springt. En dan uh, schiet Messi de bal laag onder die muur door. En dan is de keeper natuurlijk kansloos. Want hij, ja, die bal gaat in de andere hoek dan waar hij staat. Die Bono is dat van uh, Girona. Ronaldinho maakt... is er ooit bij begonnen. Weet je dat nog? De eerste ja. keer dat dat uh, gebeuren ja, nee, kan klopt. Het is, uh, het is eigenlijk een fout van de muur. Want het is duidelijk, als je in de muur staat... moet je gewoon stil blijven staan. Als hij over, eroverheen gaat, dan heeft de keeper nog tijd... om die bal uh, ja, om in ieder geval een duik te maken. Maar ze springen ja, en dan uh, ben je als keeper kansloos. Want je ziet die bal dan ook niet. Nee. En uh, ja, dat is gewoon een fout van die muur... Die moet gewoon blijven staan, want daar ben je een muur voor. Een muur kan niet springen, ja, uh, uh, spreekwoordelijk. Hè. De muur die moet gewoon stil blijven staan en dat gebeurt niet. En Messi, de Argentijn, die gokt daarop dat het gebeurt. En het gebeurt dus inderdaad. Ja, schiet je hem in de muur, dan lijkt het nergens op. Maar ja, Messi, die uh, weet, ja, of hij weet het of hij gokt het. Maar in ieder geval schitterend doelpunt uh, toch weer van de, de Argentijn. 3-1 voor Barcelona tegen Girona. Nico Nicomantia bij VVV tegen uh, Vitesse. Kwart voor negen begonnen, dus bijna rust ja nog een minuut of vijf in deze eerste helft die best vermakelijk is al met al mede door een paar grote persoonlijke fouten is er dus al drie keer gescoord in deze wedstrijd VVV leidt met 2-1 tegen Vitesse dat door die aansluitende treffen we wel wat meer geloof en wat meer overtuiging heeft gekregen en het gaat op zoek naar de gelijkmaker via weer een hoekschop vanaf de rechterkant getrapt door Mount vindt bij de tweede paal een paar ploegenoten die elkaar een beetje in de weg lopen voorzet vanaf de flank was ook wat aan de hoge kant dus gaat de bal uiteindelijk richting de andere zijlijn wordt er wel binnengehouden door Vitesse kan Valle die bal misschien gaan geven met zijn linkerbeen. Een aardige voorzet in de richting van Castaños. Maar die verliest het kopduel van Reuseler. Maar de tweede bal wordt weer opgepikt door Vitesse. Dat het sterker begint te worden naarmate de eerste helft verstrijkt. Een aardige voorzet. De kopbal wordt weer weggewerkt door de VVV-verdediging. Maar gaat wel over de achterlijn. Dus een nieuwe hoekschop voor Vitesse. Dat inderdaad de druk opvoert in de slotfase van deze eerste helft. De eerste helft waarin het dus met 2-0 achterkwam. Vroege goal van Hunten. En later ook een afstandsschot van T, Dat door Pasveer helemaal verkeerd werd ingeschat. Maar, maar door een eigen goal van Reusler zit Vitesse weer in de wedstrijd. En probeert het zelfs nog voorrust om de 2-2 op het bord te krijgen. Via deze hoekschop indraaiend. De keeper Onerstaal komt goed. En bokst de bal weg en krijgt een vrije schop mee. Omdat Vitesse een aanvallende fout heeft gemaakt. 2,5 minuut nog aan officiële speeltijd. Tot aan de rust. En het is 2-1 voor VVV tegen Vitesse. Ja, tegen Peck Zwolle. Bijna afgelopen. Het is toch wel een zuur verlies voor Zwolle. Want dan haken ze toch een beetje af van die plekken 4 en 5, hè? Ja, boven stand geleefd. Wel goed gevoetbald hoor. Nu even uitkijken weer voor Zolle. Want er komt een actie, maar geen doelpunt. Want de bal wordt overgetikt door Montero. Een van de smaakmakers bij, uh, in het team van, uh, van John Stegeman. Die aan het eind van het seizoen weggaat. Uh, goed gedaan uh, tot nu toe met Heracles. En uh, oh Diederik Boer. Dan ben je zo ervaren. En hij maakte ruzie met het publiek achter zijn doel. Schoot de bal ook al een keer het doel of uh, het publiek in. Heel hard. En daar uh, heb ik wel eens meegemaakt. Dat je daar minimaal een gele kaart voor kunt krijgen. Uh, had die, uh, heeft hij niet gekregen. Want Nijhuis geeft nooit gele kaarten zoals je weet. Nu uh, weer balbezit voor... Uh, ja, voor wie eigenlijk? De bal gaat over de zijlijn en dus mag Wolle gooien. Wolle kreeg net een enorme kans voor Quincy Menig. Maar die schoot de bal over het doel van uh, Bram Castro. Nu de bal bezit dus voor uh, Sandler van Wolle. Maar dan moet hij wel gaan opschieten. Want we zitten al in de 89 ste minuut. Nu gaat de bal wel naar voren, naar Dijon. Dijon heeft heel veel ruimte voor zich, kan gaan lopen. Moet de bal voor het doel gaan komen. Komt hij ook richting Passycheck. Maar slechte bal, veel te scherp. Castro kan vangen. 88,5 minuut gespeeld, 2 Erek. 1 pax Excelsior, Richard. Weer was daar een kans voor Veen. Stijn Schaars schoot de bal naast het doel van Zwarthoed. Nu komt er nog een wissel. We zitten in minuut 89 aan de kant van Excelsior. Shane O'Neill komt in het veld. En het is Luigi Bruins die naar de kant gaat. Heeft een goede wedstrijd gespeeld bij Excelsior. Dat nog altijd voorstaat door die goal van Mike van Duinen. Het zou de zevende uitoverwinning zijn voor Excelsior. Als het zo blijft, Veen Doet er echt alles aan in de tweede helft. Heeft ook voldoende kansen gekregen op de 1-1. Maar in de afwerking laat het gewoon te wensen over. En dan is het al met al natuurlijk toch ver onder de maat. Jurgen Streppel, de coach, haalt er te weinig uit. Ook in de tweede seizoenshelft. Het gaat gewoon niet goed met Herenveen, Zeker ook niet in thuiswedstrijden. De ploeg verloor weliswaar slechts één keer na de winterstop van Peck Zwolle. Maar het voetbal, ja, het is af en toe wel heel aardig. Maar de laatste thuiswedstrijd kan ik me ook nog goed te herinneren hier twee weken geleden. Tegen Rode JC. Ook toen speelde Herenveen gewoon niet goed. We zitten in minuut 90. Vanavond is het wel beter hoor. Stukken beter dan tegen Rode JC. Maar goed, uh, je moet je kansen natuurlijk wel afmaken. Vier minuten extra in deze spannende tweede helft. Want het is het uh, absoluut. Herenveen speelt alles of niets. Nu in de omschakeling. Bal wordt meegegeven aan Veerman. Die wordt daar. Uh, op de huid gezeten. Maar het spel gaat door. Goed de voordeelregel toegepast. Was een overtreding van Elbus. Kan die bal nog binnengehouden worden nu. Want Excelsior ramt die ballen gewoon weg. Kolwijk is woedend op zijn verdedigers. Want Excelsior is er natuurlijk zo ontzettend dichtbij. Weer drie punten in de knip. Het zou wat zijn voor die ploeg van Mitchell van der Gaag. En nu krijgt Excelsior ook nog eens in de extra tijd een ingooi. Gaat het weer wisselen. De derde wissel komt eraan. Even kijken wie daar gaat komen. Dat is de ervaren Anuar. Anouar. Haddoe hier om nog eventjes wat seconden te sprokkelen... om Heerenveen nog even weer extra uit de concentratie te halen. Extra tijd is dus aangebroken in Heerenveen. Excelsior staat voor, 1-0. Hoe lang heeft Zwolle nog, Andy? Iets meer dan twee minuten extra tijd. Nu balbezit voor Ondaan. Probeert er langs te gaan in het strafschopgebied. Gaat er langs. Moet de bal voorkomen. Komt niet de hoekschop voor Peck Zwolle. 2-1. Heracles staat voor met 2-1. En Diederik Boer kijkt naar de kant. Mag ik gaan? Hij staat nu in de middencirkel. en uh, Nee, hij gaat niet, want het is een hoekschop. En toch zou je zeggen, nou, als je wil gaan, dan moet je nu gaan. Want je hebt nog maar anderhalve minuut, iets meer dan anderhalve minuut extra tijd van deze wedstrijd. En je staat met 2-1 achter. Daar komt de hoekschop vanaf de rechterkant. Uh, kan Koppen komt tegen, de achter, uh, tegen het achterhoofd van uh, zijn tegenstander aan. En uh, dan gaat de bal over de achterlijn. Het is Prupper die de bal het laatst geraakt heeft. En dus een hoekschop. Gaat hij nu wel naar voren? Nee, Diederik Boer blijft nog altijd in de middencirkel staan als de bal opgaat wordt door Mustafa Saymak De twaalfde corner voor Peck Zwolle in deze wedstrijd. Uh, anderhalve minuut ruim in de extra tijd. Komt die bal voor het doel. Partisja kan die koppen? Nee. Wordt de bal half weg gewerkt. Sandler heeft de bal nog altijd in strafschopgebied. Brengt er voor het doel. van Castro. En dan moet uh, Boer snel terug naar zijn doel gaan. Want uh, ja, Castro denkt, weet je wat, jullie kunnen me wat. We staan voor met 2-1. Ik hou die bal lekker bij me. Ik ben aanvoerder. En we staan uh, goed voor. En dus uh, elke seconde die telt. Want wat zou het een mooie overwinning zijn van Heracles. Op dex uit verloren ze met 2-1. Nu staan ze voor met 2-1. Paul Gladon ingevallen. Heeft de bal op de borst neergelegd. En speelt hem uitstekend naar Cuas Kuwas met uh, Sandler tegenover zich. Gladon is doorgelopen. moet uh, wordt gezocht door uh, Cuas Maar die raakt zijn tegenstander. En dus kan uh, Pek weer in de aanval gaan. De laatste halve minuut is ingegaan. Maar balverlies voor Pek Heel duur. Als uh, Herakles dus heeft overgenomen. De bal helemaal terug gaat naar keeper Castro. Die ver buiten zijn doel staat. En de bal nu naar voren ramt. Maar daar staan een mannetje of 26 buitenspel van uh, Heracles. En dan moet uh, toch Lijon uitkijken. Omdat er nog iemand snel naar voren kwam rennen die niet buitenspel stond. Die ene dan. Nu Boer met een lange trap naar voren. De extra tijd zit er bijna op. Nog 15 seconden. 2-1. En dan is voor mij weer de matchwinnaar voor Heracles. Zoals hij al zo vaak is dit seizoen. Bal voor het doel gegeven door Ryan Thomas. Maar weggewerkt tot hoekschop door Heracles. De allerlaatste kans. En nu gaat hij wel komen, Diederik Boer. Nu gaat hij wel richting het strafschopgebied... En Castro ziet het, zijn compaan aan de andere kant. Die wijst op uh, Diederik Boer. en zegt, jongens, hou die keeper in de gaten. De een helemaal in het rood, de ander in het fluoriserend geel. Castro in het geel, daar komt de hoekschop vanaf de linkerkant. Laatste mogelijkheid voor Peck Zwolle om hier nog een punt te halen. Komt de bal voor het doel, wordt hij gekopt? Nee. Geschoten, nee, naast. En wel via de rug van de tegenstander. Maar de hoekschop wordt niet meer gegeven. Gejuicht in het Stadion, Want Heracles wint met 2-1. Van Kijken hoe lang nog bij uh, Richard, bij Heerenveen tegen Excelsior. Ik schat ongeveer anderhalve minuut. Vier minuten extra zijn erbij gekomen in deze wedstrijd. Heerenveen staat achter in het eigen stadion. Het is spannend. De hele tweede helft al. Kansen zijn er echt ongelooflijk veel geweest. Zojuist weer een kopbal van Daniel Heu. Centrale verdediger. Een halve meter naast de doel van Zwarthoed. Een van de uitblinkers bij Excelsior. Weer een lange bal. Pomp, in, pomp hem er maar in in het strafspopgebied. Natuurlijk moet Heerenveen dat doen. Dan ligt daar weer een speler van Heerenveen geblesseerd. Die zal daar niet extra lang blijven liggen, want Veen heeft haast. Het moet natuurlijk verder. Het is uh, Mihailovic snel weer op de benen en dan uh, in de wind richting uh, de middenlijn, want uh, Zwarthoed gaat komen met een uittrap en zenuwen daar langs de kant. Natuurlijk bij Excelsior, bij uh, Van der Gaag, de succescoach van uh, Excelsior. Daar Zwarthoed met uh, de trap en dus het is afgelopen, zegt scheidrechter Wiedemeijer. Dat was een laatste snelle minuut. En Excelsior wint dus opnieuw. Net als vorige week bij Vitesse. Toen werd het 2-1. Nu wint het met 1-0 door een goal van Mike van Duinen. Hij opnieuw, net als vorige week, de matchwinner. En Excelsior, ja, dat is zo langzamerhand wel veilig, hoor. Het is sensationeel wat die kleine ploeg uit Kralingen-Rotterdam presteert. Heerenveen teleurstellend, ondanks al die kansen. Twee keer de paal, één keer de lat, geen doelpunt. En Heerenveen verliest dus met 1-0 van Excelsior. En bij VVV tegen Vitesse is het inmiddels rust. 2-1 voor VVV. Gaan we even kijken bij Jan-Vincent van Zuiden bij uh, Barcelona tegen Girona. Ook bij jou uh, rust inmiddels? Ja, het is uh, rust en het is nog 4-1 geworden op slag van rust. Het was het uh, doelpunt van Soares zijn tweede van deze wedstrijd. De negentiende in totaal. Het is ja, wel echt genieten, want uh, Barcelona speelt op zijn allerbest. Het uh, combineert schitterend door de verdediging van Girona heen. En uh, ja, dit deze aanval ook weer. Het, uh, het begint bij Messi. Uh, die krijgt de bal op het middenveld. Die uh, neemt een paar passen, Steekt Coutinho weg. En uh, ja, die zet dan Suarez vrij voor het doel. Die hoeft hem alleen maar binnen te tikken. Ja, dat kun je aan Suarez wel overlaten. Het is echt een uh, ja, schitterende aanval weer. Het is een prachtige eerste helft van Barcelona. Waar het moet gezegd, ze kwamen natuurlijk al vroeg op 1-0 achterstand. Daar uh, schrokken ze even van. Maar heel eventjes. Want uh, daarna was het echt de Suarez-Messi-show. Twee goals van Messi. Twee goals van Suarez. En het is uh, Riant aan de leiding bij rust. Barcelona met 4-1 tegen Girona. Esther Ledeska is na haar gouden medaille... op de parallel reuzenslalom Snowboard... de allereerste sporter die op een en dezelfde spelen... in twee takken van sport olympisch kampioen wordt. Op haar vertrouwde board was ze vandaag superieur... maar Ledeska is toch ook vooral de vrouw die eerder deze spelen... de voltallige ski-elite een loer draaide. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Esther Ledeska, je gold medalist... From Alpine Ski Super Giant Slalom here. Natuurlijk wordt Esther Ledesca bij het snowboarden haar eerste liefde nog eventjes aangekondigd als de vrouw die voor een daverende stunt zorgde bij het skiën. What a great story that is. Alpine Ski Super Giant Slalom gold medalist there. Want wat was het onvergetelijk wat er op die Super G gebeurde? Alle favorieten waren al in actie gekomen. Het feestje werd al gevierd en toen kwam zij. Hey, Stanley, ja! let's go! Olympisch! Laat ons door je ja! nek! Nee! dat gibt's er niet! Nee, dat gibt's er niet! Lekker met deze fak! Doe nou of dit Non, non ci credo. So Va Ladeschia. vincere la medalla, medalla commentatoren, all over the world. Ze konden het niet geloven? Ongeloof, ongeloof. Dat is ook waar Esther Ledesca zelf op stuitte... toen ze de media te woord stond. All the uh, press uh, were asking me how is that possible, you know? This should not happen. And I was like, yeah, but it happened. What will we do now? <laughs> Iedereen zei tegen haar, dit kan toch helemaal niet... Maar het kan dus blijkbaar wel. Nicolien Sauerbrei. Ik zag al toen zij van start ging, die, die bochten die zij neerzetten waren zo overtuigend. En, um, ze zat allemaal in het groen, hè, onder de tijd van Anna Veit. die natuurlijk wel echt specialist is op de Super G bij, bij het alpine skiën. En dan komt Esther uiteindelijk met zo'n laatste sprong nog helemaal uit balans. En dan denk je, ja, weet je, daar gaat het nou net fout. En dan pakt ze gewoon het goud. Uh, dat, dat is iets wat uh, waarschijnlijk nooit meer in de geschiedenis gaat gebeuren. Ja, je hebt natuurlijk uh, jouw verleden op dat snowboard. In hoeverre zijn dat nou echt twee verschillende sporten? Of, of uh, is het gewoon ook wel logisch dat als je goed op een snowboard bent... dat je dan ook hard kan skiën? Nou, zo logisch is het niet wat Esther doet. Uh, want dan hadden we de meerdere combinaties zien maken. Maar Bodie Miller heeft uh, vroeger uh, heeft dat ook uh, willen doen. Maar toen brak hij echt door bij het skiën. En heeft toen volledig de focus daarom moeten leggen. Een alpine snowboard... Is, is qua het aansturen van bochten heel erg vergelijkbaar met alpine skiën. Uh, dus ik had zelf ook 15 jaar niet geskiet. Stap weer op de skis en je bent er op weg alsof je dat dagelijks doet. Uh, de techniek, de houding, het gevoel, het materiaal... de energie die je in je materiaal stopt... wat weer terugkomt uit het materiaal. De, de, de timing van het aansturen van de bocht... is allemaal eigenlijk heel erg vergelijkbaar. Het enige is dat de alpine uh, snowboarder iets lastiger is... omdat je op één kant staat... en bij het skiën de drukverdeling kan hebben over twee benen. En Ludeska die had eigenlijk alleen maar meegemaakt aan het skiën, omdat ze het mooi vond om de eerste sporter te zijn die aan twee verschillende sporten meedoet op de winterspelen. Ik wilde to be de first athlete who was competing in twee sports: in skiing en in snowboarding. Dat was het doel. En toen was standing at de top van de GS, de first race in de ski's, ik vind dat oké, nu ga je ride down the hill as a skier. Het liep dus anders. Ze werd de sensatie van de Spelen. Ze werd gehuldigd in het Tsjechië-huis. En het beeld dat altijd zal blijven hangen... is het beeld van Ledeska die na haar finish daar staat. Beetje wezenloos, schuddend met het hoofd. Alsof ze niet helemaal door heeft wat er gebeurt. En dan is het de cameraman die tegen haar zegt... Je wint... Natuurlijk, die verrassing was voor haar. Zij dacht echt dat de tijdwaarneming niet klopte. Uh, die was enorm. Maar ze reageert wel vaker dat je denkt: joh, Esther wordt wakker, je hebt de World Cup gewonnen bij het snowboarden ook. Heb je het met haar meegemaakt? Ja, ja, ja, ja. ja ze, ze kan zo lang in een bepaalde trance zitten. Ik ken geen enkele andere topsporter die dat zo kan zoals zij. En dat heeft ze denk ik ook wel nodig als ze ook hier op het snowboard weer wil uh, toestaan. Want uh, ja, er komt natuurlijk zoveel op haar af, maar ze moest zich afsluiten. In these three days, or four days, I'll try to change myself for a snowboard girl again. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, als je mij voor de Super G van het Ski had gevraagd wie er zou gaan winnen bij het snowboarden, had ik Esther bovenaan gezet. Ja. Toen dacht ik, ja, er komt zoveel voor haar op haar af, wereldwijd. Hè. Iedereen sprak over haar. Uh, dat geeft haar misschien afleiding. Maar aan de andere kant, ook dan weer kan ze zich volledig afsluiten en focussen. Esther Ledeska, already with the gold medal from Alpine Skiing in Super G. Can she go gold again? Here in Parallel Giant Slalom on a snowboard. En als je er vandaag ziet snowboarden, ja, dan laat ze wel zien. Dat ze vandaag weer uh, voor het goud kan gaan. Première plaats, La Republiek Tsjech. Ja, mooi die verbazing bij Ledeska inderdaad dat ze aan de cameraman vraagt... van heb ik echt geholpen? Ze kon het gewoon zelf uh, niet geloven. Er zit een kleine Nederlands tintje aan. Uh, voormalig snowboarder Tedo Remmelink, die kent Ledeska goed. Hij begeleidde haar ook in het verleden. Onder meer bij uh, de winterspeler van vier jaar geleden in, uh, in Sochi. Tedo, goedenavond. Ja, goedemiddag, want je woont en werkt in Amerika tegenwoordig. Ja, hallo. <coughs> hallo. Ja, ik, ik woon in Steamboat Springs, in de uh, in Rockies in Colorado. Kijk, toch nog iets met sneeuw mag ik aannemen. Nog betrokken bij de sport ook? Ja, ja. Ik werk voor de lokale club. Dat is de Steamboat Springs uh, Wintersports Club. En uh, dat doe ik sinds uh, 2005. Uh, sorry, 2002. Ja, ja, ja. Uh, je nam deel aan de winterspeler van 98. Nagano, tiende plek op de reuzenslalom. slalom... ...vijf wereldbekerwedstrijden gewonnen, dus je weet waar je het over hebt. En, en natuurlijk uh, Esther Ledetje. Ja, wat, wat heb je, uh, hoe heb je haar begeleid? Wat heb je gedaan? Uh, ja, dat is, dat is een lang verhaal. Maar uh, weet je, wij werken uh, hier met... ...ja, vooral in de ontwikkeling van de atleten. En uh, dus uh, met Esther is het uh, voornamelijk het ontwikkelen van de snowboardtechniek geweest. En uh, ja, wat uh, conditietraining betreft uh, had ze eigen programma. Dus uh, dat zat al goed... En uh, ja, het, uh, ik heb ook het laatste seizoen, dus dit seizoen, heb ik het overgedragen aan, uh, aan uh, Justin Ryder, die ik ook in, uh, in Sochi gecoacht heb. En. Uh, ik heb, uh, ik heb me tijdens de spelen dan wat meer op, uh, op Justin geconcentreerd. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is, het, is, het is dus ook voornamelijk uh, mentaal iets. Ja, in Sochi heb je de begeleider. is op de parallel slalom zeven op de reuze parallel slalom. Um, de, dus je kent haar goed. Wat voor vrouw is het? Die er is. Het is echt een uh, harde werker. Uh, zij, zij heeft heel veel passie voor de sport. En ze wil niks anders dan trainen in de sneeuw, ook conditietrainen, maar ook, ze, ja, ze krijgt er geen genoeg van. Ze, ze vindt het hartstikke leuk en uh, ze wil altijd meer. Het is, het is heel moeilijk om haar te stoppen tijdens de trainingen. Maar uh, ja, het, het, dat, dat, uh, dat kenmerkt haar wel en ze heeft meestal wel een lach op haar gezicht en uh, maakt grapjes en, uh, en heeft heel, heel, veel, heel veel passie, heel veel passie straalt er vanaf. Ja, ja. Heb je nog contact met haar gehad? Uh, vlak voor de speler niet, nee. Ik heb, uh, ik heb haar met rust gelaten en ik heb uh, met Justin wel contact gehad. Ja. ja, ja voor Justin, haar trainer, Justin Reiter, moet het natuurlijk net zo'n grote verrassing zijn geweest. Ja, zeker. Zeker, ja. ja. En weet je, en al, alle mentale dingen die, uh, die ik met haar gedaan heb en die Justin nu ook doet, die, ja, die spelen zowel voor, al, voor het ski als voor het snowboarden. Je bent toch uh, dezelfde mens, zeg maar, die uh, die, die prestatie doet. Ja. Ja, wat is dan het mentale geheimpje? Ik kan me voorstellen dat je probeert te genieten. Maar dat moet je ook maar kunnen. nou Het is niet echt een uh, ge geheimje zou ik zeggen. Ik, uh, ja, ik, weet je wat het is? Je kunt uh, een atleet als een soort robot zien... die je uh, met een structuurtje wel kunt laten presteren. En als hij het niet goed doet, verhaal hem in voor een ander. Maar uh, wij hebben een, een wat andere filosofie in, in Steamboat... En, um, en die is meer het ontwikkelen van de atleet. En, en die filosofie die heb ik ook meegekregen van mijn begeleiders... vanuit Nederland in het verleden en nu nog steeds. Mm -hmm. Dus het, ja. gaat om, het, het gaat om de, uh, de ontwikkeling van de atleet... niet alleen zozeer op de snowboard of op de skis... maar in, in het geheel. Moet ik het zo zien? Ja, ja dat klopt. Ja. Dat klopt. Ja. En, en natuurlijk door ervaringen leer je en uh, door... Uh, door de juiste gesprekken te hebben met de juiste mensen... leer je nog meer. Ja. En uh, zo, zo kom je eigenlijk steeds dichter uh, bij jezelf. Of, ja, uh, yeah, uh, uh, yeah, als mens. Ja, uh, ja, ja. zeker. Maar was je ook zo goed op de skis? Ik bedoel, je was goed op een snowboarden, maar heb je het wel eens op de skis ook geprobeerd? Nee, nou, ik was gewoon een toerist op skis. En oh. uh, <laughs> ik, uh, ja, ik was een motocrosser in Nederland toen ik opgroeide. En ik ging op vakantie om te skiën. En... Uh, uh, jaarlijks en uh, daar zag ik het snowboarden. En toen heb ik me op een gegeven moment helemaal op het snowboarden gegooid. En, uh, en uh, ja, ja, ben er heel professioneel in gaan staan, zeg maar. Hm. En, uh, dus, uh, ja. dus ik heb geen uh, wedstrijdski-achtergrond. Wat jammer dat jij er niet stond als coach van een Olympisch kampioen. Had je dat niet nou, gewild? Voor, ja, voor mij is het wel oké. Okay. Maar ik heb. Uh, ik heb uh, ja, de Olympische Spelen als atleet gedaan. En, uh, en ik heb op twee Spelen gecoacht ook. En, uh, en ik vind het ook oké okay om het uh, over te dragen aan de volgende mensen. En om uh, de coaches te coachen. En, en de atleten ook nog steeds in uh, wat trainingscamps. En uh, dus, uh, afgelopen herfst uh, was, was Esther ook in Colorado om te trainen. En uh, nou, daar heb ik ook dingen met haar gedaan. En, uh, maar uh, vanuit deze positie vind ik het uh, oké. Okay. Ja, tot slot... Uh... Even terug naar die, naar die super G. Je hebt ongetwijfeld op de televisie dat gevolgd. Hoe ben jij dan? Sta je dan op de bank te dansen? Of hoe, hoe, hoe heb jij dat allemaal meegemaakt? Ja. Ja absoluut. ja, absoluut. Nou, weet je, het grappige was: wij waren voor een wedstrijd in Canada met het team. En, uh, nou ja, iedereen kent Esther natuurlijk, omdat ze lang uh, lid is geweest van ons team. En, uh, de, en onze uh, atleten ook met haar getraind hebben. Dus, nou ja, iedereen leeft helemaal mee. En, uh, en wij waren, ja, de, de sociale media van, van ieder atleet. Uh, uh, Blies op, ongeveer. Uh -huh. En uh, ja, iedereen praatte erover. En uh, ja, ik was natuurlijk ook blij En uh, iedereen praatte over het gezicht van Esther. Van, uh, het gevoel van verbazing. Nou, dat, uh, dat kan ik me ook goed voorstellen. Dat gevoel ken ik zelf ook wel. En uh, ja, dat, dat had ik zelf ook in mijn eerste World Cup toen ik won. Ja. En, uh, en, uh, maar goed, zij heeft gewoon als atleet en als mens... gewoon het beste gegeven. Met, uh, en ze is er gewoon voor gegaan. Gewoon ja. echt voluit... En uh, geen gezeik en, en ervan genieten. En, en, en met veel gevoel. En, en dat kun je ook zien. En, uh, vooral in, in de kantenwissels. Daar, daar kun je gewoon zien dat zij, uh, ondanks dat ze soms een beetje heen en weer wordt gegooid. Dat ze toch die, die snelheid erin kan houden. En ja, uh, ja dat, dat was super mooi om te zien. Ja, mooi. Nou, gefeliciteerd. Toch een beetje ook jou, uh, jouw succes. Uh, ik, uh, ik wens je alle goeds in, in Amerika. En laten we hopen dat we nog meer van dit soort mooie successen mogen volgen. Dankjewel, Theodor Remmelink. Ja, okay. Goedenavond. Dag. Ja. Goed, tweede helft. Het voetballen. Barcelona tegen Girona. Ook op punt van beginnen tweede helft gaan we straks alweer weer naartoe. Is VVV tegen... Uh... Vitesse, ja, dat vaatje en uh, andere vaatje enzovoort enzovoort. Ja, ja, is ja dat mooi, hem wel. mooi cliché inderdaad. Ja, ja, ja, nou, ja. Dat, dat vaatje zal inderdaad wel aangesproken zijn door Henk Frezer in de rust. Want die was echt niet tevreden over het spel van zijn ploeg in de eerste 45 minuten. Dat was wel enigszins zichtbaar. was van zijn gezicht af te lezen. En dat was ook hoorbaar voor de microfoons van de tv-uitzending. Dus het zal ongetwijfeld gedonderd hebben in de kleedkamer van Vitesse in de rust. Eens kijken of dat zich gaat vertalen in een betere tweede helft van de ploeg uit Arnhem. De, Vitesse is wel de ploeg die aanvalt nu via Bruns gaat de bal goed naar de linkerkant van het veld waar Navarone voor staat. Buitenom komt Faie, Die speelt de bal inderdaad tegen de uitgestoken arm van een van de VVV-verdedigers. Dekker was dat. Die al op de grond lag zijn armen uitstak. En daar speelde Faie de bal handig tegenaan. En dus krijgt Vitesse een vrij schop te nemen op een interessante plek. meter of 25 van de goal van VVV. Bal ligt wel behoorlijk ver naar links. Maar ze hebben natuurlijk een specialist in huis met Mason Mount. De Engelse speler, de Engelse middenvelder... die in de eerste helft ook al een aardige vrije vrij schoppoging had. De bal ging over het muurtje en ging richting de bovenhoek... maar werd daar knap uitgetikt door Oenerstaal, de doelman van VVV... die nu druk bezig is om het muurtje op 9,15 meter en op de juiste plek te zetten. Nou, dat staat hiermiddels. inmiddels. staat als een stoorzender in de muur. Daar komt de bal van maand in de korte hoek en een... Het is een doelpunt. Ja, hij zit erin. Ja, het leek een beetje gezichtsbedrog, maar hij zit er gewoon in. En Mason Mount eh, zorgt ervoor dat Vitesse op gelijke hoogte komt... in de tweede minuut van de tweede helft. En eh, ja, dan vraag ik me toch af of Oenerstal die bal niet had uh, moeten hebben. Want uh, de bal ging over het minuutje in uh, de korte hoek. Oenerstal zat er uh, ook uh, dichtbij. Maar hij liet zich toch uh, verrassen door de poging die... Uh, ja, als hij zijn handen gewoon uitsteekt, dan uh, houdt hij die bal volgens mij je tegen. Maar ik weet niet wat hij heeft. Maar hij komt uh, te laat en ziet de bal in het uh, net belanden. En zo komt Vitesse aan het begin van de tweede helft. Held weer op gelijke hoogte door een goede vrije schop van Mason Mount. Het is 2-2 bij VVV tegen Vitesse. Any place, anywhere, anytime. Jan Vincent van Zuider bij Barcelona tegen Girona. 4-1 is de tussenstand na vier minuten in de tweede helft. 4-1, dat stond het dus al bij rust. Twee doelpunten van Messi, twee doelpunten van Suarez. En de vraag is dus eigenlijk al niet meer... gaat Barcelona deze wedstrijd winnen... maar hoeveel, met hoeveel gaan ze deze wedstrijd winnen? De vraag is ook van ja, hoe lang mogen de ster-spelers blijven staan? Want Valverde, de trainer heeft al gezegd... hij zinspeelde al een beetje op... Ja, zal ik spelers rust gaan geven? Messi wellicht, Suarez. Nou ja, ze mochten in ieder geval wel beginnen aan deze wedstrijd. Ja, en hebben allebei twee keer gescoord. Dus wat dat betreft heeft de trainer tot nu toe gelijk gekregen. Maar ik denk toch wel met het drukke schema van Barcelona... dat er een aantal spelers nog wel uitgehaald zullen worden... in deze tweede helft. Waarin Girona zal proberen de schade te beperken. Want uh, ja, je wil ook niet helemaal afgaan natuurlijk... In, uh, in het stadion van de grote broer in Camp Nou. En uh, ja, dan is dus de vraag... komen er nog doelpunten bij in de tweede helft of niet? Barcelona gaat riant aan de leiding tegen Girona. Het staat 4-1. Kort voor tien ook nog even bij Nico Kijken. VVV tegen Vitesse. Waar de tweede helft ook alweer leuk is begonnen. Met eerst dus die gelijkmaker van Vitesse. Mooie vrije schop van Mason Mount in de korte hoek. En dan ook alweer een mogelijkheid voor VVV gezien. Na een voorzet van Suntjes vanaf de linkerkant van het veld... kreeg Tien een kopkans op de bal. Recht in de handen van Pasveer, de doelman van Vitesse. Hij werd bovendien afgevlacht en gefloten vanwege buitenspel. Ik betwijfel of dat het, het geval was. Maar goed, het leverde sowieso geen treffer op. En zo lijkt het een leuke tweede helft te gaan worden. Met Vitesse dat dus aandringt. En ja, probeert om alsnog een goed resultaat resultaten halen hier in de koel. En het geeft ook weer ruimte aan VVV om eruit te komen. 52 minuten ruim gespeeld. Het is 2-2 in de wedstrijd tussen VVV en Vitesse. AZ tegen Sparta we eerder vandaag. Eerder vanavond 2-1. Hier in Vente 0-1. Herakles tegen Pek Zwolle 2-1. En u hoort het net al van Nico. Het is nog bezig. VVV Vitesse kort na rust. Werd het daar 2-2 uh, na een 2-1 rust dan. En bij Barcelona, Girona. Daar stond het bij rust al 4-1. De vraag is, krijgen de sterren daar rust voor de Champions League? We gaan het horen zo meteen. Na 10 uur zetten we ook alles nog even rustig op een rijtje. Graag tot zo. Op okay.